Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie komt weer met een flinke zak geld om Oekraïne te steunen. Er komt geld in een gezamenlijke pot, zegt deze EU-chef. With an additional 500 million and an additional assistance measure worth 45 million for the Ukrainian force being trained by our military. 500 miljoen euro dus en extra militaire steun... door het trainen van Oekraïnse soldaten. EU-landen kunnen het bonnetje van het opvangen en het helpen van Oekraïne... straks indienen bij de EU. En dat wordt dan uit deze nieuwe pot gehaald. Er wordt steeds meer bekend over de zaak tegen de voetballer Dani Alves... De Braziliaan zit sinds vrijdag vast. Hij zou een vrouw hebben verkracht in een club in Barcelona. En het slachtoffer heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de zaak, zegt correspondent Rob Zoutberg. Deze 23-jarige vrouw die tegen hem verklaarde en hem beschuldigd van verkrachting nu heeft gezegd ik wil absoluut geen schadevergoeding. Daar zie ik bij deze meteen van af. Ook al, is, ook al is, heb je het over een hele rijke speler. Zij wil vooral zien dat hij voorlopig toch echt vast blijft zitten. Alves speelde tot 2016 bij FC Barcelona. Microsoft gaat heel veel geld pompen in het bedrijf dat ChatGBT maakt. Het techbedrijf kan 10 miljard dollar op hun rekening verwachten. En met die investering kunnen ze flink uitbreiden. ChatGBT wordt steeds populairder. Met het programma kunnen teksten worden gemaakt die nauwelijks te onderscheiden zijn van door mensen geschreven teksten. En gamers in China kunnen dit spel voorlopig niet meer spelen. Ja, de populaire game World of Warcraft is geblokkeerd in het land. Het Amerikaanse bedrijf dat het spel maakt en de Chinese partner kunnen het niet eens worden over een nieuw contract. En dat is balen, want er zijn flink veel World of Warcraft fans in China, zegt deze gamer. This is crazy. They are going to break the conditioning, break the pattern for potentially millions of players. I mean, China's humongous country population-wise, a lot yeah. of people play. Wow, wow, is culturally. Really big in China. Het is nog niet bekend wanneer Chinese gamers weer terecht kunnen in Azeroth, de fantasiewereld van World of Warcraft. De makers van het spel hebben nog geen nieuwe Chinese partner gevonden om mee samen te werken. Het weer de rest van de avond en vannacht bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen een grijs dagje met zo nu en dan zon en een graad of twee. Elke week vanaf 2 januari.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 Tweede uur van het vierde deel van de History of Metal special van Play It Loud. Waar ik vanavond aandacht heb voor het epische power metal genre. Het eerste uur hoorden we een groot aantal vroege pioniers van het genre... en in dit tweede uur ga ik verder met de in de eind jaren 80... en halverwege de jaren 90 opkomende bands... die het genre populariteit hebben gebracht. We hoorden als uuropener de Wizards Crown... van een van de grote namen in deze scene. De eveneens Duitse band Blind Guardian uit Krefeld. Dat is opgericht in 1984. Eerst onder de naam Lucifer's Heritage. Door bassist en zanger Hansi Koers. Gitaristen André Olbrich en Marcus Dürk. En drummer Thomas Taug. Ze worden vaak gezien als een van de baanbrekende en meest invloedrijke bands in de subgenres power metal en speed metal. In 1987 veranderden ze de bandnaam naar hun huidige naam... en in 1988 kwam hun debuutalbum Battalions of Fear uit... waar jullie net de uuropener Wizards Crown van hoorden. Dat oorspronkelijk Halloween heette... en afkomstig was van de demo-tapes Symphonies of Doom uit de tijd van Lucifer's Heritage. Ze veranderden de naam van het nummer... waarschijnlijk vanwege een nummer met dezelfde naam... van de eerder gedraaide band Halloween... om verwarring te voorkomen. Niet alleen uit Duitsland komt er goede power metal vandaan... maar in het Hoge Noord... Met name uit Finland is het genre ook goed vertegenwoordigd... met bands als Sonata Artica, Beast, Synergy en natuurlijk Stratovarius... die ook al sinds 1984 bestaat en een van lands eerste power metal bands is. Ze begonnen eerst als Blackwater met oprichters Stormo Lasila, Stefan Strelman en Jon Viherve... en veranderden in 1985 naar hun huidige naam Stratovarius... wat een verbastering is van Stratocaster en Stradivarius... Gitarist en zanger Timo Toki kwam in december van dat jaar bij, die band, bij de band die medeoprichter Straalman verving. Hun debuutalbum Friday Night verscheen in 1989 en daarvan horen jullie nu Future Shock... dat als eerste single verscheen met Witch Hunt als b-side. U alleen hier op ZFM Zandvorm. Na ja, Areas met Future Shock hoorden jullie de Amerikaanse power metal band Iced Earth met Colors. De band werd opgericht door John Sheffer, de lead songwriter en gitarist en drummer Greg Seymour in Tampa, Florida in 1984. De oorspronkelijke naam van de band was The Rose, maar na een jaar vormde Sheffer de band Purgatory dat in 1988 werd veranderd in Iced Earth. In 1990 verscheen hun debuutalbum dat naar de band werd vernoemd met drie verschillende albumcovers. Het zojuist gedraaide Colors vinden we ook op dit album terug. Het jaar daarop verscheen hun tweede album Night of the Stormrider en nam de band een pauze van twee jaar van 1992 tot 1994 om terug te keren met de nieuwe zanger Matt Barlow. Met hem bracht de band vier albums uit met Horror Show uit 2001 als laatste release om de band vervolgens te verlaten en bij de politie te gaan en ging Iced Earth met Tim Ripper Owens... die uit Judas Priest kwam, verder op zang. Met hem als zanger verschenen er twee albums... voordat Owens de band in 2007 ook verliet... en Barlow weer terugkwam en er één album... The Crucible of Man in 2008 werd opgenomen. Hij verliet in 2011 weer de band... en werd vervangen door Into Eternity zangers To Block. Onder hem verschenen ook twee albums... Plagues of Babylon uit 2014 en An Incorruptible uit 2017... Voordat Iced Earth uiteindelijk bij de huidige line-up kwam... heeft de band behoorlijk wat bezettingswisselingen ondergaan. En zijn zo'n 30 muzikanten in en uit Iced Earth geweest. Alleen Shaffer en drummer Brent Smedley zijn nog over van de originele line-up. Want alle andere bandleden zijn opgestapt... nadat Shaffer werd gearresteerd in januari 2021... door de FBI wegens zijn betrokkenheid bij de aanslag op het kapitol. Shaffer zit in hechtenis wat van de FBI op beschuldiging van misdrijven... wat nieuwe publiciteit voor Iced Earth heeft opgeleverd... en ertoe heeft geleid dat de band is geschrapt... van hun oude label Century Media. Zover voor wat betreft de Ice Earth geschiedenis. Zoals ik al eerder opperde verliet Kai Hansen in 1988 de band Halloween... wegens conflicten met de band en de platenmaatschappij om de band Gamma Ray op te richten. En gelukkig maar, want de power metal scene werd een geweldige band rijker. Het geluid van de band lijkt ook op dat van Halloween... maar dat is uiteraard te danken aan het feit dat hij daar ook de belangrijkste componist was. Aanvankelijk begon hij de band als tweemandsproject... samen met Ralph Schepers, die van de band Tyrant Pace kwam. En al gauw voegde zich daar bassist Uwe Wessel... en drummer Matthias Burchard aan toe... en groeide de band uit tot Gamma Ray... Het debuut Heading for Tomorrow verscheen in 1990... en tot 2014 brachten ze 11 studioalbums uit... met verschillende bezettingswisselingen tussentijds. Zo richtte Schepers in 1997 ook zijn eigen band Primal Fear op... die jullie later vanavond ook nog gaan horen. Van het eerder genoemde debuutalbum en de later datzelfde jaar verschenen... gelijknamige EP hoor je nu Heaven Get Away... FM. Um. ...na Gamma Ray, de Amerikanen... ...van de progressieve metal, power metal band Camelot... ...met het geweldige titelnummer Eternals D ...van hun debuutalbum uit 1995... De band dat is opgericht in 1987 als Camelot met een C door gitarist Thomas Youngblood en drummer Richard Warner, waar later zanger Rob Beck, later vervangen door Mark Vanderbilt en bassist-toetsenist Dirk van Tilburg aan werden toegevoegd. Dit gebeurde in Tampa, Florida, de stad waar ook de eerder gedraaide band Iced Earth vandaan komt. Camelot begon ooit als power metal band, maar is de laatste jaren meer de kant van de progressieve metal opgegaan dat te horen was op hun achtste album Ghost Opera uit 2007. Het daarop volgende album Poetry for the Poison uit 2010... bevestigde deze verandering verder. Terug naar Duitsland, waar toch veel goede power metal vandaan komt. Zo ook de volgende band, Ed Guy. Dat opgericht is in 1992 in Fulda. Door vier jonge studenten van 14 jaar oud... genaamd Tobias Sammet, Jens Ludwig, Dominique Storg en Dirk Sauer. Zij noemden de band Ed Guy, dat destijds een liefkozende benaming voor hun wiskundeleraar... meneer Edgar was... In 1994 bracht de band twee demo's uit... Evil Minded en Children of Steel. Deze demo's werden naar veel platenlabels gestuurd... die allemaal de band afwezen. In de overtuiging dat ze niet succesvol zouden zijn in de muziekbusiness. Onverschrokken brachten ze in 1995 in eigen beheer... hun onofficiële debuutalbum Savage Poetry uit... Kort daarna tekenden ze bij AFM Records die aanboden om Savage Poetry opnieuw uit te brengen met een grotere verspreiding. De band verwierp dit voorstel ten gunste van het opnemen van een nieuw album, Kingdom of Madness, dat in 1997 uitkwam. Maar drummer Dominique Storg verliet de band kort daarna. In 1998 kwam hun derde album uit, Vainglory Glory Opera, met vriend Frank Lindentaal die de drums invulde. Dit album hielp Edguy bloot te stellen aan een breder publiek... mede dankzij gastoptreders van Timo Tolki van of Various... en Hansi Kusch van Blind Guardian. De band kreeg later dat jaar gezelschap van nieuwe drummer Felix Bonke... en bassist Tobias eggy Exel, waardoor Tobias uh, Samet zich uitsluitend op zang kon concentreren. In 2004 tekende de band een contract met het grote Duitse label Nuclear Blast... waar alle daarop volgende albums onder verschenen. Het laatste album, Space Police, Defenders of the Crown... dat uitkwam in 2014, was een zeer vermoeiende productie. En sindsdien is de band met pauze. Samet kreeg in 1999 het idee voor het Avantasia-project. Een metal-opera waar hij veel gastzangers en muzikanten voor uitnodigde... om aan deel te nemen. In 2020 liet Samet weten al een tijdje bezig te zijn... met een nieuw Avantasia-album en niet met een Ed Guy-album. Van het tweede album, Kingdom of Madness... horen jullie nu Wings of a Dream. ...van de symfonische power metal Rhapsody... ...met Warriors of Ice... ...na Ed Geis, Wings of a Dream. Rhapsody komt uit Trieste, Italië... ...en werd opgericht door Luca Torilli... ...en Alex St Staropoly, in 1993 toen de band nog Thundercross heette. Na twee jaar veranderde ze de naam naar Rhapsody. De band heeft sinds zijn bestaan twaalf studioalbums uitgebracht... en staat bekend om zijn conceptuele teksten die een fantasieverhaal vormen... op al hun albums van 1997 tot 2011. Na bijna tien jaar de naam Rhapsody te hebben gebruikt... veranderde de band in 2006 haar naam in Rhapsody of Fire... vanwege handelsmerkproblemen. In 2011, na de release van hun album From Chaos to Eternity, waarmee de Dark Secret saga werd afgesloten, verliet Torilli Rap Studio Fire op goede voet na 18 jaar als co-leider van de band zijn geweest... om een nieuwe Rhapsody-band op te richten... genaamd Luca Torillis Rhapsody. Hij deed dit samen met de twee andere leden... Dominique Lerquin en Patrick Gers, die met hem vertrokken. En tot slot zanger Alessandro Conti. En Rhapsody of Fire drummer Alex Hoswart, die toen lid was van beide bands... als laatste toevoegingen aan de line-up. De overgebleven leden Alex Taropoli en Fabio Leone... besloten verder te gaan met Rhapsody of Fire... In 2016 verlieten andere langdurige leden Fabio Leone en Alex Holzwart de band... en herenigden zich met Le Lequin en Gers om opnieuw te spelen onder de naam Rhapsody... voor een 20th Anniversary Farewell Tour. In december 2018, enkele maanden nadat hij had aangekondigd dat Luca Turilli's Rhapsody nu inactief was... kondigde Turilli de oprichting aan van een nieuwe Rhapsody band genaamd Turilli Lione Rhapsody. Deze line-up was dezelfde als tijdens de 20th Anniversary Farewell Tour... Voordat ook dit tweede uur erop zit heb ik nog één blokje power metal klaarstaan en daarvoor gaan we eerst naar Zweden en dan weer terug naar Duitsland. Het Zweedse Hammerfall uit Gothenburg werd in 1993 opgericht door gitarist Oskar Dronjak nadat hij death metal band Ceremonial als had verlaten. Ook Jesper Strumblad ging met hem mee maar verliet de band om zich volledig op in flames te richten. Drie jaar na de oprichting van de band kwam Joachim Kans in 1996 bij de band als zanger... en bracht Hammerfall hun debuutalbum Glory to the Brave uit in 1997. Met drummer Patrick Reffling en gitarist Stefan Elmgren en Magnus Rosen... als toevoegingen aan de line-up kort na debuut werd het project al gauw een, als een volwaardige band gezien. Met het vertrek van Reffling in 1999 en Magnus Roosen in 2007... beide vervangen door andere leden... nam de band in hun bestaan 11 studioalbums op... met Hammer of Dawn uit 2022 als de recentste release. Van het geweldige debuutalbum Glory to the Brave... horen jullie de epische titeltrack dat werd opgenomen... als eerbetoon aan de overleden grootvader van Joachim Kans... die kort voor de opnames overleed. tot slot draaide ik het Duitse Primal Fear met Chainbreaker... ...naar het geweldige Glory to the Brave van Hammerfall. Met de heerlijke power metal dus van vanavond sluit ik deze krachtige avond af... ...dat volledig in het teken stond van deze ondergewaardeerde en veelal bespotter metal stijl. Ik heb me hiermee in ieder geval prima vermaakt en ik hoop jullie ook. Volgende week ga ik dus de progressieve metal behandelen... ...dus kunnen jullie een hoop technische en complexe hoogstandjes verwacht, verwachten. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. Fijne avond. Bedankt. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5